Drie uur, het NOS Journaal, Dick ter Hark. Tegen de vijf Somalische piraten die in Rotterdam terechtstaan... zijn gevangenisstraffen geëist van 7 tot 10 jaar. De Somalische zeerovers werden opgepakt... door de Nederlandse marine in de Golf van Aden. De piraten behandelen de zeelieden tegenwoordig steeds slechter... zegt de officier van justitie. Werden de zeelieden in de begindagen van de piraterij nog redelijk behandeld? De afgelopen twee jaar is een dramatische verslechtering te zien... Naast de geestelijke druk van schijnexecuties en onzekerheid over de toekomst is in toenemende mate sprake van mishandeling en zelfs marteling van zeelieden door piraten. De Somaliërs hadden een Zuid-Afrikaans schip gekaapt. Van de bemanning van dat schip worden nog steeds twee mensen vermist. Omdat de Nederlandse marine de mannen had opgepakt staan ze hier terecht. Het aantal vermisten na de aanslagen in Noorwegen is naar beneden bijgesteld. Tot vanochtend was er sprake van vier of vijf vermisten, nu is er nog één. Over de identiteit is in Noorwegen niets bekendgemaakt. Wel worden sinds gisteren elke dag de namen bekendgemaakt van de slachtoffers die zijn geïdentificeerd. Een Rotterdammer van 20 is voor de tweede keer in korte tijd opgepakt voor fraude met huur- en zorgtoeslagen. Volgens het OM heeft hij door het veranderen van rekeningnummers toegang gekregen tot honderden uitgekeerde toeslagen. Hij zou dat allemaal vorige maand hebben gedaan, net na zijn voorlopige vrijlating in een andere fraudezaak. Ook in die zaak gaat het om fraude met toeslagen voor in totaal 8,5 ton. Samen met twee medeverdachten zat hij drie maanden vast voor hij in afwachting van de rechtszaak werd vrijgelaten. Daarna ging hij volgens het OM opnieuw in de fout. De dader van de Lockerbie-aanslag is op de Libische televisie verschenen. De 59-jarige Megrahi zat in een rolstoel bij een pro-Kaddafi-bijeenkomst. Hij werd in 2001 veroordeeld tot levenslang voor het opblazen van een Amerikaans passagiersvliegtuig boven het Schotse Lockerbie. Bij die aanslag kwamen 270 mensen om. Twee jaar geleden mocht Megrahi naar huis omdat hij kanker had. Hij zou nog maar drie maanden te leven hebben. Veel nabestaanden van de slachtoffers zijn woedend over de vrijlating, zeker nu Megrahi nog steeds leeft. Binnen de Europese Unie hebben de Duitsers en de Denen de meeste vrije dagen. Inclusief officiële feestdagen waren ze vorig jaar 40 dagen vrij. Blijkt uit cijfers van de EU-organisatie Eurofond. Nederland zit met 30 dagen iets onder het gemiddelde. Dat komt vooral doordat andere landen meer doordeweekse feestdagen hadden. De Europese gemiddelde lag op zo'n 10 doordeweekse feestdagen. In Nederland waren er vorig jaar vijf. Dan nog het weer, stapelwolken, vooral in het oosten enkele de buien... met kans op onweer. temperatuur 20 graden aan zee... en een graad of 23 in het binnenland. Morgen weinig verandering.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 Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. In dit half uur de derde aflevering van de serie over hoe de gaten... die er in de samenleving vallen door vrijwilligers worden opgevuld. En in de zomermaanden spitsen we rond kwart over drie... elke dag onze oren voor nieuws uit de regio. Collega's van de regionale omroep of de regionale krant... vertellen wat hen aanspreekt in het nieuws dicht bij huis. Vandaag steken we ons licht op in Groningen, Noord-Holland... en de regio Rijnmond. Dat straks, maar eerst onze serie over de vrijwilligers.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 De afgelopen dagen hoorden we al verhalen van vrijwilligers... die schoonmaken bij hulpbehoevenden en van de vrijwilligers die in Tilburg... hun wegbezuigde buurthuis zelfstandig overnamen. Vandaag in het derde en laatste deel van de serie... neemt verslaggever Maarten Hag ons mee... naar verpleeg- en verzorgingshuis Vredenburg in Rijswijk. Waar professionals onder druk van de bezuinigingen... steeds efficiënter moeten werken. Zijn het de zorgvrijwilligers... die wel tijd en aandacht kunnen besteden aan de cliënten? Koffie en thee klaargemaakt voor de bewoners. Ik haal bij de afdeling, boven de zesde etage, de spullen die ik nodig heb. Zie je spelletjes? Ja, rummikuppen, dat is wel een, een leuk spel. Daar hebben de bewoners uh, de hersens voor nodig. En hier een, uh, een bakje die... met grote houten pionnen? Ja. Dat is voor een dus, ander spel, dus volgens mij. Ja, een heel groot blad. Nou, kijk eens aan, een mooi kleed. Dat is bijna een kleed. Mensen ergeren je niet. En mensen kunnen het ook goed zien. Dus het wordt voor vanochtend oud-Hollandse spelletjes? Ja. Inclusief, ik zie ook nog een paar cd's. We hebben wat muziek hier zo. André Rieu en allemaal oud-Nederlandse liedjes. Voor die mensen allemaal heel erg herkenbaar. En dat maakt ze een beetje vrolijk. En dat is echt een van de redenen waarom we dit werk doen. De 63-jarige Fred du Chatignier is vrijwilliger in verplegenverzorgingshuis Vredeburg. Van Florence in Rijswijk. Elke dinsdag organiseert hij een activiteit voor een klein clubje ouderen. Ik ga ook zo een van de bewoners halen. Dat is mevrouw Asserman, die zit hier om de hoek. We bellen altijd eerst van tevoren. Goedemorgen mevrouw Asserman. Ja. Die is alweer een beetje te slapen. Hallo. Hallo. Alles goed? Ja? We gaan straks lekker weer naar de babbelhof gaan, een kopje koffie drinken. En dan wordt het weer gezellig. Ik pak even uw sleutel. Ik doe dit nu uh, twee jaar. Mijn schoonmoeder heeft hier bijna 25 jaar gewoond. En... Ze zijn heel goed voor haar geweest, dus ik wilde iets terug doen eigenlijk. Naar dit huis. En toen heb ik me opgegeven als vrijwilliger. Dus elke dinsdag ben ik hier aanwezig. Van tijd tot tijd loop ik ook, smiddags nog. Dan ga ik s middags nog even een uurtje met iemand wandelen. En dan ga ik naar huis toe. Fred is één van de 450.000 vrijwilligers die actief zijn in de zorg in Nederland. 100.000 van hen draaien mee in verpleeg- en verzorgingshuizen. Bij Vlaans zijn ongeveer 14 naar 1500 vrijwilligers betrokken. Het lijkt heel veel, maar wanneer je ervan uitgaat dat het voor zeker 14, 15 verzorgings- of verpleeghuizen is, eh, zoveel maal bewoners of cliënten, zou je begrijpen dat we nog wel een, een verdubbeling van alle bestanden zouden willen hebben. Petra van der Stap is coördinator vrijwilligerswerk bij Florence. Zij is blij met alle vrijwilligers, maar is voortdurend op zoek naar meer hulp. Zeker nu er ook in de zorg. Fors bezuinigd wordt. Ja, Florence is altijd op zoek naar uh, heel veel vrijwilligers uh, meer. Maar omdat Florence vindt het heel belangrijk dat een bewoner zelf kan bepalen wat zijn kwaliteit van leven is. En voor de ene is dat Boyarte in de wijk. Voor de andere is naar de klaviasvereniging Elders, waar die altijd is geweest. Ja, als professionals kan je dat gewoon niet allemaal meer uitvoeren. Nou, We merken gewoon binnen de ja, financiering van de ouderenzorg... binnen de zorg, zorgzwaartepakketten dat het een en ander wel duidelijk gesteld is. Maar dat de professionals zo efficiënt moeten werken... dat vooral het stukje aandacht buiten de zorgmomenten dat ze natuurlijk zijn bij de bewoner... dat het door vrijwilligers of familie gedaan moet worden. Omdat de professionele zorg daar linksom of rechtsom gewoon geen tijd voor heeft. En maar de tijd als je echt vroeg een bedrag kreeg per bewoner per dag... ja, dat is niet meer. Met als resultaat dat er nu eigenlijk minder geld beschikbaar is per bewoner. Het is allemaal veel efficiënter neergezet, ja. En... Uh, uh, ook onze verzorgenden moeten ook veel meer doen aan indicaties bijhouden. En, en heel veel paparazzen werken. En dat had je vroeger ook niet zo. Hè? En nu wordt dat ook uh, van ons verwacht. En dat vreet eigenlijk heel veel tijd. Maar liever zouden ze gewoon een wandeling maken met iemand buiten. Omdat ze proeft dat een bewoner daar behoefte aan heeft. Ja, als professionals kan je dat gewoon niet allemaal meer uitvoeren. En worden we wel zo creatief om te kijken of we met familie, vrijwilligers of netwerken van bewoners dat toch voor elkaar kunnen krijgen. Zo dames, we gaan Cup. Intussen heeft Fred de ouderen opgehaald voor een ochtendje oud-Hollandse spelletjes. Dit is het moment waar ze de hele week op wachten. Cup met Fred. Dan zullen we ook een muziekje maken? Willy Alberti. U mensen heel erg herkenbaar. Wordt meteen meegeneuerd. Ja. U wilt koffie? Koffie. Als ja, nee. iemand een kopje koffie. Ja. Zou mogen, uh, ik het mogen? Ik zal er uh, 14 voor u pakken, want drie uh, ja. Uh, ja. Uh, uh, uh, keer is 33. wij mogen straks stiekem op tafel. Ik vind dat vet dat het hartstikke leuk doet. Hij heeft een, uh, een bepaalde charme, vind ik, uh, om zo'n groepje enthousiast te maken en het naar hun zin te maken. En dan maakt het. Eigenlijk niet zo heel veel uit wat voor spel je doet. Neemt u al een lekker een koekje? Daar staan ze voor. Had u al gehad? Nee. Oh. oh, nog één. Mevrouw <laughs> Aseman lust er wel twee hoor. Dat zou die misschien ook nog wel zonder jou kunnen. Nou, ik denk dat hij dat zeker uh, heel goed zou kunnen. Paulien van der Meer is een van de drie betaalde activiteitenbegeleiders in het verpleeghuis. Zij assisteert Fred vanmorgen. Maar door de bezuinigingen kan ze niet meer bij alle activiteiten aanwezig zijn. Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op vrijwilligers om zelfstandig activiteiten te leiden. Ja, ik, ik, dat is heel duidelijk de vraag ook uh, van ons aan vrijwilligers. Maar we merken ook, uh, je hebt ontzettend veel diverse mensen. Sommige mensen die, die willen dat absoluut niet. Maar er zijn ook heel veel mensen die vinden dat wel leuk als ze hier een tijdje uh, bekend zijn en betrokken bij bewoners. En... Ze kennen de medewerkers en ze weten precies wat ze moeten doen. Ja. Oké, okay, nou moeten we hier kijken. 11, 12, 13. Zal ik het, Heet het kunnen op tafel vinden? leggen? Ja. Je hebt het er maar druk mee, Fred. Er zijn een hoop dingen die je moet doen. Uh, zo. Ja, ja, gewoon alles in de gaten houden. Ja. Zou je het ook zelf uh, af kunnen? Uh, Zonder een professional erbij. Kun u wat uitleggen? Nou, ja. Als dat van je gevraagd wordt? Als het van me gevraagd zou worden, zou het, ja. Maar je moet het wel met z'n tweeën doen. Dus wil met een andere uh, vrijwilliger. Die leggen we aan die, die kant, dan team. wordt dat een team. Professioneel activiteitenbegeleider Paulien van der Meer... heeft er wel vertrouwen in dat Fred dat zou kunnen. Maar niet alle vrijwilligers hebben het in zich om zelfstandig te werken, merkt ze. Er is wel niveauverschil in, ja. Dus dan heeft een vrijwilliger ook meer uh, sturing nodig. En, en uh, misschien zullen sommigen er inderdaad ook voor kiezen... Om het niet zelfstandig te willen doen. En dan... Het zal niet altijd kunnen. Nee, ik denk niet dat, dat iedereen het zo goed op kan pakken. zoals Fred het uh, nu doet. Hè. Het, moet, het moet ook wel een beetje in je zitten, natuurlijk. En de een die heeft er wat nee. meer feeling voor dan de nee. ander. Hallo, mevrouw Vogel. Goedemorgen. Mag ik de televisie even uitzetten? Tuurlijk. Ja. ja? Ook de 60-jarige Margriet van Muiden is vrijwilliger bij Florence Vredeburg. Ja, Zij werkte lange tijd in de zorg. Kwam met een Hernia in de ziektewet en is blij dat ze nu als vrijwilliger toch nog iets kan doen waar ze plezier in heeft. Ik vind het heerlijk als ze komt, ja. Ik hou van gezelligheid. Af ja. en hey? toe gaan we leuk kaarten. Ja, we keuvelen altijd met elkaar. Ja. En we gaan wandelen ook wel eens. Eén keer ja. in de maand hebben we een wandelclubje s'morgens. Toch loopt Margriet er wel eens tegenaan dat ze niet meer alles mag doen met de cliënten, wat ze als professional wel mocht. Uh, nou ja, naar het toilet gaan, iemand uh, verschonen en uh, medicijnen geven, dat heb ik allemaal gedaan. Maar ah, nu mag het niet meer. Nee, dat, dat is de rem, niet. hè? Ik kan me voorstellen, mevrouw, nu zeg ik, ik moet naar de wc. Ja. <coughs> nou, dat doen we even. Ja, ja dat moet dan de zorgen doen. En daar heb ik wel in het begin heel veel moeite mee gehad. Dat, dat moet je overlaten aan je collega's. Maar andere dingen zoals ja. koffie en thee drinken samen, dat voegen nee, ook zorg. Dat, dat is ook zorg, ja, maar dat mag wel. Langzamerhand verschuift de grens dus van wat vrijwilligers wel en niet mogen doen. Afhankelijk van wat de vrijwilliger in zich heeft, zegt coördinator Petra van der Stap. Wat betreft het toilet gewoon, ja, we hebben altijd binnen de zorg gezegd... daar en daar liggen de grenzen. Want het vrijwilligerswerk moet aanvullend zijn, toch niet vervangend... Uh, maar stel nu dat de vrijwilligers zeggen van goh, uh, ik vind het helemaal niet erg om te doen, vinden wij moeten we ze het goed faciliteren. Moeten ze de tools hebben. Dus is het een soort themauur of een les dat ze het ook leren. En dat we ook veilig en verantwoord in het zorgleefdossier vermelden. We zijn natuurlijk als zorgorganisatie heel erg voorzichtig mee. Hè? Want als er iets misgaat met een vrijwilliger, ja, dan kan je wel weer nagaan hoe dat gaat in de media. Maar we merken juist zelf dat onze vrijwilligers van deze tijd veel zelfstandiger zijn. Want ze zeggen ook, goh, ik heb altijd iemand geholpen met eten geven. Nou ging er iemand achteruit en nou is er ineens een, een, een lijn dat ik het niet meer mag doen. Terwijl ik het zo graag zou willen. Ik wil die band onthouden en ik wil totdat tot vrouw misschien overlijdt, wil ik het volmaken. Hè? En als we zoiets vernemen, dan moet je ze toch helpen, dan moet je je toch trainen. Dat het veilig en verantwoord gaat en dat kan. Maar het is maatwerk. Zo, Fred. Activiteit is klaar. Ja, ik ga de spullen terug doen in de doos, want die hebben we volgende week, of misschien die week daarna weer nodig. Dus dan hebben we de activiteit voor deze week uh, weer gehad. De Zo. bewoners gaan weer terug naar de Kamer. Mevrouw Asseman, die wordt natuurlijk uh, gebracht. Was het gezellig? Ja, hartstikke leuk. Was... U, u bent er wel blij mee met, uh, met deze verzetjes. Zeker. Je bent even van je kamer af. Even uit het uh, eentonige. Daar doe je het voor, hè? Ja, het is prettig om die mensen uit de isolement te halen, want ze zitten vaak hele dagen alleen. Het geeft mij een voldoening dat ik die mensen met een lach op het gezicht hier aan tafel kan hebben. Zolang ik het leuk blijf vinden en ik, ik heb daar de tijd voor, uh, blijf ik daarmee doorgaan. Ik vind het in ieder geval dankbaar werk. En daarmee ronden we deze serie van Maarten Hag over vrijwilligerswerk in tijden van bezuinigingen af. U kunt alle drie de verhalen vinden en terugluisteren op onze website, dit Well, I was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 In de zomermaanden richten we rond dit tijdstip elke dag onze blik op de regio. Collega's van de regionale omroep of krant vertellen wat hen aanspreekt in het nieuws dichtbij hun huis. En vandaag horen we wat er speelt in Amsterdam, in Gelderland en in Limburg. Begin in Amsterdam, want in de studio van uh, AT5 zit Gulden Yilmaz. Goedemiddag Gulden. Ja, goedemiddag. Wat gebeurt ja, er zoal in Amsterdam? Het straks... Wat zeg je? Ja, wat gebeurt er zoal in Amsterdam op het moment. Ja, precies. Nou, wij openen straks het AT5-nieuws met het volgende. Door een blunder van zorginstelling Osira... heeft een 82-jarige vrouw ernstige brandwonden aan haar handen opgelopen. Nou, deze vrouw die werd voor het wassen voor een veel te hete kraan gezet. En de uh, medewerkster die haar zou moeten begeleiden, die liep weg. Ach. En uh, deze 82-jarige vrouw heeft ooit lepra gehad... waardoor haar handen en vingers ongevoelig zijn. Dus zij heeft heeft nooit gevoeld hoe heet die kraan was. En daardoor zijn haar vingers verbrand. En heeft ze blaren opgelopen. Ja, en haar dochter was natuurlijk woedend op de ja. zorginstelling. En deze zorginstelling, uh, OSIRA, meerdere verzorgingstehuizen... die zijn al eerder door de inspectie van de gezondheidszorg... Uh, yeah, uh, uh, onder toezicht gesteld, uh, toch? Ja? Precies, ja. inderdaad. Dus dit komt echt heel erg ongelegen voor OSIRA. Want in september moeten ze echt uh, ja, de zaken op orde hebben gesteld. En dit komt natuurlijk helemaal niet uh, goed uit voor. Maar we spreken Rob van Dam, hij is voorzitter van de raad van bestuur van Osira. Hij steekt toch echt hand in eigen boezem. Oké, okay, want heel vaak is het zo dat het verzorgingshuis al ontkent dat dat soort dingen gebeuren. Dat is in dit geval niet aan de hand. Hij geeft nee, gewoon toe dat dit niet. gebeurd is. Nee, precies. En onze verslaggever is nu bezig om alles op te schrijven en er verslag van te maken. Dus straks in het AT5 nieuws uitgebreid aandacht daarvoor. Oké. Okay. En dan uh, nog ander nieuws. Ja, het is natuurlijk recess, Maar uh, uh, de politieke gemoederen in Zuidoost zijn toch wel echt uh, flink bezig de laatste weken. Toch nog. En dat heeft allemaal met uh, kwakkoe te maken. Uh, ik weet niet, kijk, kwakkoe het het is een festival. festival? Ja. ja, precies. In Zuidoost wordt al echt sinds 1975 uh, in Amsterdam Zuidoost georganiseerd. De Surinaamse Stijn begon met een uh, voetbalcompetitie. En het verwijst ook naar uh, de afschaffing van de slavernij. Nou ja, heel, heel groot feest. Vorig jaar kwamen er 250.000 mensen op af. Het is ieder weekend in augustus en dit mm. jaar gaat het niet door. Uh, terwijl het stadstil toch Paul Stiekema van de HMH, Heineken Musical, had, uh, had uh, ingezet om het te organiseren. Ging niet door, dat was al erg. Maar toen bleek dat het stadstil een extern adviseur voor 100.000 euro per jaar had ingehuurd. Uh oh. En de raad was niet ingelicht. Nou, mm. Marcel Larose, de stadstilvoorzitter... Uh, uh, die heeft gereageerd op vragen van zijn eigen uh, partij... PvdA in Zuidoost, van waarom weten wij dit niet als raad? Ja. En toen zei hij dat het op een misverstand stoelde. Dat hij de raad wel wilde inlichten... maar dat er op de een of andere manier iets mis was gegaan. Nou, En daar neemt de PvdA-fractie in Zuidoost geen genoegen mee. Dus zij hebben nu weer... ja, ik moet even kijken, zo'n twintig vervolgvragen gesteld. Hm. Van, wat is nou een misverstand? Leg dat uit. Ja. En ik heb niet heel veel tijd meer, volgens nee, mij. Maar tot slot nog wel heel kort. Ken je het blauwe beeld op de Marnixstraat? Man met vioolkoffer? Uh, ik zeg ja. Oké, okay, nou goed. In ieder geval op de, op de website van ATV5 kun je dat zien. Die moest gerestaureerd worden en toen kwam hij Smurfblauw terug. Nou. nou. Heel veel reacties, van hoe kan dit nou? Het was donkerblauw, het is nu smurfblauw. En vanochtend heeft het stadstil samen met de restaurateur Blik verf gekocht. Okay, en is aan het oververven, precies. Allemaal in het AT5 nieuws. Gulden Hielmas, Hartelijk dank vanuit Amsterdam. We gaan gauw door naar uh, Gelderland. Want in Arnhem zit Erwin ten haven van omroep Gelderland. En een goedemiddag. Goedemiddag thuis. Ja, waar houden jullie mee bezig? Nou, we hebben twee uh, op zich grappige uh, verhalen. Een supermarkt in uh, die heeft succes met statiegeld op blikjes en uh, plastic uh, fris. Drankflesjes. Oh. We krijgen normaal gesproken al geld terug als we een kratje bier inleveren bij de supermarkt. Maar uh, deze ondernemer in Eerbeek zag uh, onderweg naar zijn werk zoveel rotzooi liggen. dat hij nu ook uh, geld geeft voor uh, blikjes en kleine plastic flesjes. Hoeveel Wat krijg je per blik? Uh, nou, je krijgt uh, 5 cent milieubonus, zoals hij dat uh, noemt. per blikje of uh, half liter flesje. En die kun je dan uh, besteden uh, in de winkel. In zijn eigen winkel. Dat is wel slim. Dat is wel een ja, slim concept. Slim, slim concept hè. En uh, het is ook echt een groot succes. Uh, eind volgende week verwachten dat er al zo'n 50.000 flesjes en blikjes in een speciale automaat zijn gegooid. En al die ingezamelde blikjes en flesjes worden dan uiteindelijk weer gerecycled. Ja, maar het kost hem natuurlijk een beetje geld... omdat hij die bonus moet betalen, maar er komen ook meer klanten naar zijn winkel Er komen meer klanten naar zijn winkel. Hij zegt, ja, ik verdien er niet echt aan, maar um, ja, ik vind het maatschappelijk ondernemen... zoals hij dat ja, ja. Uh, zelf noemt. En er, ja, en er staan ook echt rijen voor de automaat. Onze verslaggever is vanmorgen geweest kijken. En er zijn zelfs kinderen die gewoon uh, ja, de straten afstralen... Ruinen naar blikjes en ja. flesjes om ze uiteindelijk te kunnen uh, inleveren. In Eerbeek zei je? In Eerbeek is ja. dat, in de Gelderland, okay. op de Veluwe. En uh, we hebben als Omroep Gelderland uh, weer twee trouwringen opgespoord... die tijdens de Nijmeegse Vidaagse verdwenen waren. Loes-Peter Zuid-Hussen uh, wilde haar vriend uh, Bas Boerman een huwelijk vragen tijdens de Vidaagse. Nou, ze had de ringen stiekem verstopt in een sok in haar handtas. Alleen uh, ja, op de laatste dag van de Vidaagse... had ze die tas in de trein laten liggen. Wow. En ja, um, ze wilde haar vriend alsnog ten huwelijk vragen. Dus haar moeder heeft heel snel twee uh, goedkope ringen gekocht. <laughs> en uh, nou ja, tijdens de vierdaagse heeft ze haar vriend uh, alsnog uh, ten huwelijk uh, gevraagd. Nou, tijdens de intocht uh, heeft Loes uh, nog live op TV Gelderland... omdat we de intocht live uh, hebben hmm. uitgezonden, een oproepje gedaan. Dat had geen resultaat. Maar s'avonds zaten ze uitgeput op de bank... zaten ze de uitzending nog even terug te kijken. En toen zagen ze beelden bij de afdeling gevonden voorwerpen. Oh. En daar zag ze die tas liggen. Nou, een treinreiziger had blijkbaar die tas gevonden... en uh, naar de afdeling uh, gevonden voorwerpen gebracht. Nou, dus afgelopen maandag kon ze haar tas met ringen ophalen. En op uh, 22 december schuift het verliefde stel de ringen officieel uh, om elkaars uh, vingers. En maar dat ja, is, uh, ze hebben nu vier ringen met z'n tweeën. Ja, maar ja, ik denk dat je toch een paar mooie dure ringen wil hebben, toch? Als je ja, je en treden. mensen die nog uh, willen trouwen en geen, geen ringen kunnen betalen, kunnen zich melden. Ja, die kunnen dat. dat, dat die ringen weer bij dat stel op ja. Maar dat is uh, dus vanavond te zien op uh, TV Gelderland en op onze website omroepgelderland.nl. Dankjewel, Erwin Tenhaven. Okay. We gaan door naar Maastricht, want in de studio van Omroep L1 zit Wouter Nelissen. Dag, Thijs. Dag, Wouter. Wat gaan jullie doen? Ik ben bezig met een verhaal over een uh, jongen van 23 uit Heerlen. Die wordt verdacht van gijzeling en afpersing. Dat is een zaak die heeft te maken met seksclubbezoek. Uh, heeft zijdelings ook te maken met vrouwenhandel. Op zich niet zo heel spannend zou je denken. Waren het niet dat uh, deze jongen van 23 wereldkampioen boksen is? Mm. Uh, en dan wordt het toch een uh, iets spannender verhaal. Hij heeft In januari is hij wereldkampioen geworden in het super gemiddenwicht. Dat is uh, klasse tot 75 kilo. Niet van een hele grote bond. Je weet, uh, boksbonden mondiaal, dat zijn er nogal wat. Ja. Uh, je hebt twee hele grote en heb nog een aantal kleinere. Hij is van een van die kleinere is die wereldkampioen geworden. Eh, begin juni zijn titel nog met succes verdedigd. Eh, het is een jongen die pas negen jaar in Nederland woont, oorspronkelijk eh, uit Armenië afkomstig. Kordom je zou denken een succesverhaal, maar wat gebeurt er eh, nog geen drie dagen nadat hij die wereldtitel eh, met succes verdedigd heeft begin juni? wordt hij opgepakt en uh, wordt hij dus verdacht van gijzeling en afpersing. Ondertussen zit hij al zeven weken binnen, als ik me niet vergis. En uh, zijn voorarrest is onlangs met dertig dagen verlengd. Dus ja, zijn carrière, die uh, nou ja, kan hij vergeten. Daar is niet iedereen het over eens, maar het is natuurlijk erg moeilijk... trainen bijvoorbeeld, uh, als, je, als je twee maanden uh, ja, in de cel zit en, en, en gevangen is. Maar, maar kan het ook nog zijn dat, een van dat die bokswereld niet altijd een hele frisse wereld is? In, kan dit ook nog ingeluist zijn door iemand? Ja, dat is dus wat hij zelf zegt. Althans wat zijn advocaat zegt. Hij zegt, ik ben op de verkeerde moment op de verkeerde plaats geweest. Uh, het openbaar ministerie zegt... Uh, deze man wordt verdacht van gijzeling en afpersing. Hij was daar gewoon bij. Hij is een van de, van de hoofdfiguren van een bende. zover gaan die zelfs. Uh, zijn advocaat, wat zegt komt eigenlijk op neer, uh, hij is bij een vriend in de auto gestapt, waarschijnlijk om hè, met zijn spieren en zijn bokskapaciteit een beetje indruk te maken op de man die afgeperst ging worden. Mm. Uh, ja, het is um, een jongen die zeg maar qua intelligentie niet helemaal vooraan heeft gestaan. Uh, dus iemand die dan ook Dat vrij makkelijk zich, ja, ja die, iemand die zich dan ook vrij makkelijk daarin laat luisteren, laat ik het, laat ik het zo zeggen. Dus uh, zijn advocaat zegt hij is erin geluisterd. Uh, ja, begin oktober staat eigenlijk zijn volgende wedstrijd op het programma. Binnen een half jaar moet je, moet je zo'n titel verdedigen, anders Komt hij vakant te staan? Okay. Maar ja, zelfs als die, als die vrij wordt gelaten, is te vragen of die conditioneel nog op pijl is. Hij mag overigens wel, heb ik begrepen, in de gevangenis wordt hij twee keer per dag extra gelucht een uurtje. Zodat hij wat rondjes kan lopen op de binnenplaats en zodat hij op een, op een home trainer kan zitten. Maar ja goed, even afwachten. Dus, uh, ja, want, wanneer wordt daar een beslissing over genomen? Moet, moet het uh, voor de rest worden verlinkt binnenkort? Uh, is onlangs verlengd. Is 30 verlengd. dagen. Ja. Dus uh, over zeg drieënhalve weken, dan weten we meer. Maar kijk, als je zes uh, uh, weken vastzit en uh, vervolgens wordt het met 30 dagen verlengd. Ja, dat doen ze natuurlijk ook niet zomaar. Nee, nee, dat is ook zo. Daar zullen ze goed over nagedacht hebben. Goed, spannend voor hem en voor de rest van Limburg. Dankjewel, Wouter Nelissen vanuit uh, Maastricht. En daarmee komen we aan het eind van: Dit is de dag. Ik noem nog één keer onze website. Uh, Dit is de dag. Zometeen G. Jochems met Ville vpro Ger, goedemiddag. Hallo Thijs. Ga doen? Uh, in de zomerserie Promovendi pakken de wereldproblemen aan... hebben we vandaag de politicoloog Jasper Blom. Hij deed onderzoek naar internationale onderhandelingen... over regulering van de financiële markten. En in het buitenland-panel gaat het, uh, naast uh, Noorwegen en Turkije... over de betalingsproblemen van de Amerikaanse overheid. Maar nu is het weer een nieuws met Dick de Hark. Radio 1, het NOS-journaal.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 Het ministerie van Veiligheid en Justitie gaat de communicatiestoring in de regio Rotterdam onderzoeken. Door die storing bij KPN werkte vannacht en vanochtend in Rotterdam een omgeving de communicatiesystemen van de hulpdiensten niet. Het nummer 112 was minder goed bereikbaar. En tegen de vijf Somalische piraten die in Rotterdam terecht staan zijn gevangenisstraffen geëist van 7 tot 10 jaar. Ze werden door de Nederlandse marine in de Golf van Aden opgepakt nadat ze een Zuid-Afrikaans schip hadden gekaapt. En het waren de hoofdpunten. Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Tesselblok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Vanaf vandaag tot september, elke woensdag een aflevering uit onze nieuwe serie die pakken wereldproblemen aan. Jasper Blom zit hier al in de studio. Die onderzocht de internationale onderhandelingen... over de regulering van de financiële markten... en het in toom houden van overenthousiaste bankiers. En hij vertelt hier straks wat hij te weten is gekomen... en of het ooit allemaal beter zal gaan. En daar vier uur ons buitenlandpanel... over het dreigende failliet van de Verenigde Staten. En dat heeft allemaal van doen met dat intrigerende schuldenplafond. Of dat nou wel of niet omhoog moet. Dat klinkt als een soort klusje voor Gamma of Karwei... maar het ligt natuurlijk allemaal ingewikkelder. Het is iets echt. Ja. Ja, nou goed, We horen dat zo meteen Sorry, in het panel. En natuurlijk, Ger, praten we ook met ons panel over de politieke gevolgen in Europa na de aanslagen in Noorwegen. Geef u uw mening op onze site, vilavpro.nl. Dit is Radio 1, Villa VPRO. Door het drama Noorwegen dreigt de nieuwe golf van geweld in Afghanistan buiten beeld te raken. Vanmorgen nog werd de burgemeester van Kandahar bij een zelfmoordaanslag gedood. En de dader die had ze explosief in zijn tulband verstopt. Twee weken geleden werd de halfbroer van president Karzai vermoord... en weer een week later kwam een vriend en adviseur van diezelfde president bij een aanslag om. De afgelopen zes maanden, dat zal je niet verbazen... waren dan ook de bloedigste sinds 2001 toen het Westen met de militaire operaties begon. Aan de telefoon Antoinette Jong, Afghanistan-kenner en documentairemaker. Hallo, goedemiddag. Goedemiddag. Het lijkt nu zo te zijn dat de autoriteiten in Afghanistan aan de beurt zijn. Is dat een nieuwe tactiek? Nou, het is niet echt een nieuwe tactiek. Uh, je ziet dat uh, dit jaar heel veel uh, machtige personen uh, omgekomen zijn bij aanslagen. Niet alleen degene die je al uh, opnoemde, maar bijvoorbeeld ook uh, de politiechef van de uh, Kandahar-provincie. En de leider van de uh, politie voor de noordelijke provincies... die zijn ook omgekomen bij zelfmoordaanslagen. Ah. Um, maar wat je nu in de afgelopen weken ziet... is wel dat uh, mensen die uh, heel uh, dicht bij Karzai uh, stonden... Uh, zijn omgekomen in uh, deze golf van geweld. En is het een bewuste nieuwe tactiek van de taliban, zoals gezegd wordt? Of um, is dit een te makkelijke conclusie? Nou, ik, ik denk niet dat het een nieuwe tactiek is. Uh, zelfmoordaanslagen uh, zijn uh, de laatste jaren al de plaag van uh, Afghanistan. Uh, voor die tijd kwamen ze eigenlijk uh, niet of nauwelijks voor. Maar uh, ik ben bang dat er iets anders aan de hand is. Dat uh, in, de opmars, uh, of in de opmaat naar uh, terugtrekken van uh, de buitenlandse troepen in 2014, dat er nu al een uh, jaar gevecht om de macht is uh, losgebarsten uh, tussen de, de, de machtige en de krijgsheren van uh, Afghanistan. Uh, er komt simpelweg een machtsvacuum aan dat weer gevuld moet gaan worden. Zou je dan kunnen zeggen, als dit nu al zo ver geweld oproept... Hè, wat jij zegt, dat als eenmaal de troepen echt weg zijn... dat er een waanzinnig bloedige burgeroorlog uit gaat breken? Ik denk dat uh, er vanuit kan worden gegaan... dat je terugkeert naar een situatie die we ook in de jaren negentig uh, hebben gezien... Uh, waarin uh, uh, sprake was van uh, totale anarchie... waarin verschillende groeperingen, etnische, politieke groeperingen uh, elkaar naar het leven stonden. En uh, de, de basisproblemen van Afghanistan zijn ook niet echt opgelost. Dus uh, na, twee, na de internationale interventie in 2001... Mm -hmm. Na de aanslagen in New York heb je eigenlijk gezien dat uh, de krijgsheren uh, uh, weer heel veel macht hebben gekregen. En in de loop uh, van de afgelopen tien jaar uh, zijn er ook herhaaldelijk berichten geweest dat uh, veel van die krijgsheren zich weer opnieuw bewapend hebben. Is het zo dat je, dat je zegt dat het Westen misschien een beetje... Uh, op een verkeerd paard gegokt heeft... door zich eigenlijk alleen maar met, met uh, uh, Karzai in te laten... en op één, één paard te wedden, om het maar eens nou, een parlementair te, te zeggen? Nou, het niet te om het paard... maar inderdaad, zoals je zegt, wel uh, door het uh, uh, misschien te gokken op één paard... en op één uh, groep uh, van machtige figuren. Uh, het is heel frappant als je kijkt naar wat er juist in het zuiden is gebeurd... Uh, daar zijn de stammen die verwant zijn aan de Karzais, de Popolzai... die zijn heel erg machtig geworden. Maar die hebben dus ook enorm geprofiteerd... van die miljoenen, die honderden miljoenen... die Afghanistan ingekomen zijn. Uh, je, je ziet bijvoorbeeld heel veel krijgsheren... die uh, in, in beveiligingsbedrijfjes zitten en in de bouw. Dus uh, he, echt uh, takken waar heel veel geld naartoe is gegaan. En uh, in het zuiden zijn het vooral die... Paul die van dat geld hebben geprofiteerd en ja als als er uh, de, de, ja wij hebben daar in Nederland al een goed spreekwoord voor de ene is een dood is de ander is een brood uh, en, en Afghanistan is misschien wel het land waar het is uitgevonden. Ja. Um, uh, de, het vertrek het ophandelen zijn de vertrek van het westen is een belangrijke reden is er nog meer aan de hand? Ja. Uh, ik. ik de, de basisproblemen, uh, de echte grote problemen van de regio Afghanistan-Pakistan... die zijn niet verholpen. Uh, Pakistan, het buurland, het voert misschien heel ver... om dat er nu ook, ook nog bij te slepen. Maar het speelt wel een heel belangrijke rol in het almaar voortdurende conflict. En dan heb je als uh, ander buurland, uh, ook nog Iran... Uh, dat helemaal niet uh, zit te wachten op een... Uh, ja, een, een, een land waar uh, het Westen heel veel invloed heeft. Nee. Dus, dus zolang, ja, dan noem ik nog maar twee van de hele grote problemen. Dus zolang Iran een staat blijft en zolang uh, uh, Pakistan uh, niet een, een stabiel land uh, wordt... Wordt het niks. Uh, ...kun je ook wel vergeten dat Afghanistan rustig ja, Maar wordt. eigenlijk maar... zeg je dat in die hele regio... Moet eerst van alles opgelost worden. Het is me nogal wat waar, waar je aan gaat staan. Maar dat het is niet alleen de ja. Afghanistan. Ja, dat dus is een beetje de hele wereld waar wat gebeuren geweest. Moet. Dus uh, om te doen alsof je uh, alleen maar strijdt tegen een uh, groepje Taliban... met uh, uh, rare middeleeuwse opvattingen... ja, die, uh, die analyse heeft natuurlijk nooit geklopt. En, uh, mm. Maar het overstijgt uh, toch de... Er zijn de... Overigens ook heel veel NATO-militairen... Uh, die dat heel goed weten, hoor. Maar overstijgt het niet de mogelijkheden van het Westen... om eerst al die andere gigaproblemen op te lossen? Eigenlijk praat je over het uh, reorganiseren van de helft van de wereld... alvorens je de problemen in Afghanistan zelf kan aanpakken. Ja, maar uh, <laughs> uh, ja, de wereld zit ook niet makkelijk in elkaar. Het is een <laughs> complex geheel en een complexe balans uh, van allerlei belangen. Je hebt in die regio natuurlijk de opkomende grootmacht, India... Uh, en, en China die ook heel goed in de gaten houdt. Of, of Rusland om nog maar een andere grote speler te noemen. Ja, ieder, iedereen houdt elkaar natuurlijk voortdurend in de gaten. Uh, kijkt naar uh, de handelsbelangen, naar uh, iemands verzwakte positie waar je uh, in kunt. Dat speelt allemaal mee. En juist landen als Afghanistan mm -hmm. uh, die op het kruispunt van uh, uh, handelsroutes uh, uh, liggen, of uh, die uh, net uh, op zo'n overlappend gebied van verschillende invloedssferen ligt. Uh, daar gaat het dan uh, vaak mis, omdat hmm. daar, uh, ja, dat is het, uh, het speelveld waar die, waar die belangen worden uitgeknokt. Als je, als je dan al die dingen die jij nu zo vertelt hè, in het achterhoofd hmm. hebt en, de, en, en die groep de vraag op moeten we weg of moeten we daar toch dan maar blijven, wat zeg jij dan? Ja, eigenlijk dat ik de vraag op dit moment haast te simplistisch vind. Uh, je kunt nu niet weg, want dan heb je acuut dat machtsvacuum. Dus je, ja. Je, je, ja, je bent in feite nu uh, uh, gegijzeld door uh, de nog veel grotere problemen die over ons heen kunnen vallen. Om uh, maar eentje te noemen, uh, buurland Pakistan met een uh, nucleair arsenaal. Hm. Maar het Westen gaat, gaat een keer weg. Het gaat zeker een keer weg. Uh, betekent overigens nog niet dat hun uh, inmenging uh, met het gebied dan uh, uh, afgelopen zal zijn. Um, maar ik, ja, uh, je kunt, ik meen wat ik net zei, je bent in feite ook ja. echt gegijzeld door de veel grotere problemen die dan nog over ons heen. En ik denk dat dat een, een, een van de belangrijke redenen is waarom uh, buitenlandse troepen er überhaupt zitten. Ja. Oké, okay, Antoinette Jong, Afghanistan-kenner-documentairemaker. Hartelijk dank. Ja. If pain was a color to paint on you, your heart would be the color blue. Remain a silver You are the one They call Jesus Christ we did it On a rock and roll Just a mission They were gonna be remote You no know. was de band Portugal The Man. Nee, niet uit Portugal, maar uit Alaska natuurlijk. U hoort het <laughs> nummer So American van hun zesde album In The Mountain In The Cloud. Promovendi pakken wereldproblemen aan. Dat is onze nieuwe serie die vandaag begint en loopt tot september. Daarom noemen wij het maar een zomerserie voor het gemak. Um, vandaag als eerste te gast Jasper Blom, politicoloog. Hartelijk welkom. Uh, uh, je studeert aan de Universiteit van Amsterdam, hoopt ergens het eind van het jaar te promoveren op een onderzoek naar internationale onderhandelingen over de regulering van de financiële markten. Nou, de toptijd daarvoor heb je uitgekozen. Allereerst, uh, wat was voor jou de, die ene specifieke vraag waar je antwoord op wilde krijgen door dit onderzoek? Nee, Speciaal naar Wilde kijken was het samenspel... tussen de overheden die die onderhandelingen doen... en de private sector, banken voor het gemak. Uh, hoe banken die onderhandelingen beïnvloeden... Uh, of hoe misschien de overheid die banken beïnvloedt. Nou, dat misschien wat je nu al zegt. Hoe banken de onderhandelingen beïnvloedt of de overheid beïnvloedt. Daar ga je vanuit. Of hoe misschien de overheid de banken beïnvloedt. Heb je antwoord gekregen op uh, de mate van beïnvloeding over en weer? Nou, zeker... Uh... Het is natuurlijk duidelijk dat in die onderhandelingen... De, de banken, een specifieke groep banken, de internationale actieve banken... een, een heel grote invloed hebben. Maar tegelijkertijd uh, wordt de uitkomst van de onderhandelingen... ook wel bepaald door wat overheden willen. Omdat overheden natuurlijk ook hun, hun schulden gefinancierd moeten krijgen. Dus die zijn heel erg afhankelijk van hoe banken... Uh, de financiering van overheden ook regelen. Dus hm? je ziet in de regulering die gekomen is... dat er ook allerlei clausules zijn die zorgen dat overheidsschuld... Uh, aantrekkelijk is om voor banken om dat te gaan, uh, gaan geven. Zodat overheden hun eigen uh, financiering ook rondkrijgen. Ja, voordat we aan de conclusies toe komen, even over de opzet van je onderzoek. Je hebt het met name gedaan, middels, gesprekken, interviews met uh, topfiguren uit die wereld. Hè? Noem eens een paar namen. <laughs> Um, ik heb in principe beloofd dat alle interviews uh, off-the-record zouden zijn. Oh, um, ja, dus, um, Geef maar, eens wat hints hoe we iemand kunnen traceren. <laughs> nou, Het zit meestal op het niveau directeur-generaal, uh, bij ministeries, bij centrale banken. Uh, ik heb met een Nederlandse vertegenwoordiger bij het IMF aangebakker uh, ik gesproken. Ik heb met ja. een Belgische vertegenwoordiger daar gesproken, Willy Kiekens. Um, hoe begon je tot... nou zo'n gesprek? Nou ja, misschien is het belangrijk om te weten... dat deze gesprekken hebben plaatsgevonden... min of meer toen de crisis net uitbrak. Ja. Uh, dus uh, daar heb ik het niet zo heel vaak over gehad. Maar ik wilde eerst altijd gewoon weten... van hoe, uh, hoe, hoe zien jullie je eigen rol? Uh, wat vind je dat jouw taak is? En dan, uh, dan zie je al dat uh, vaak bij de overheid... ze toch hun taak definiëren als zorgen voor een, uh, dat onze banken het goed doen. Ja. Uh, terwijl... In mijn ogen zou je toch zou zeggen dat de overheid ervoor is om te zorgen dat de Nederlandse burger het goed heeft. Ja, dat dus. is wel opvallend. En was dat echt van alle overheden die je gesproken hebt, was dit het antwoord? Nou ja, niet zo expliciet, maar wel. Dat komt op neer. Het, uh, ja. Maar dat komt natuurlijk ook door wat jij net schetst: dat de overheden nog afha nogal afhankelijk zijn van die banken. Want die moeten hun schuld uh, hè, ja. financieren. Nee, nou ja, en het zijn de, bijna de enigen met wie ze ook praten. Want uh, wat ik ook in, in het begin zet je altijd vroeg: van nou, als jullie bezig zijn met een beleidsproces, wie bellen jullie dan op om, om te vragen wat mensen ervan vinden? Ja. Uh, en dan zie je dat ze eigenlijk alleen maar. Uh, spreken met bankiers. Nou zeg je, oké, okay, dus de meeste overheden willen eigenlijk gewoon... dat de banken het goed doen. En jij bent je onderzoek of die gesprekken die je gehad hebt... begonnen toen de crisis net uitbrak. Ik kan me voorstellen dat die overheden wel eens op hun hoofd hebben gekrapt... en gedacht hebben, nou, die banken zijn nogal op hol geslagen... en hebben van allerlei dingen gedaan die helemaal niet zo goed zijn. Nou ja, dit is dus echt zo aan het begin van de crisis dat nog niet duidelijk werd, uh, was hoe erg het ging worden. Ik uh, was in Japan, dat was eind 2007 en die zeiden zelfs nog van ja, dit is een Amerikaans probleem en uh, dat is, daar hebben wij niks mee te maken. Bij ons gaat het allemaal wel goed. Nou ja, en dat was natuurlijk een jaar later uh, heel anders maar ik heb ze toen niet teruggeweld om te vragen van uh, wat denk je er nu van? Nee. Uh, maar ook in Amerika, de interviews die ik daar gedaan heb, was nog voordat Lehman Brothers viel, dus voordat echt duidelijk weet hoe, hoe mm -hmm. erg, hoe diep we allemaal gingen vallen. Ja, even nog voordat we naar die onderhandelingen gaan. Hè, um, toch nog even één vraagje. Toen je dat antwoord kreeg, ja om, om, te, om te zorgen dat de banken uh, goed kunnen functioneren... heb je niet eens een keer gezegd in zo'n gesprek... maar uh, hebben jullie nog het idee dat je een taak hebt ten opzichte van de burger? De belangen van de burger? Nou ja, ook weer niet zo expliciet. Uh, de, mijn, uh, mijn vragen zijn heel open. Ik wil gewoon horen hoe zij over hun werk denken. Als zij ja. het niet zelf opnoemen... Ja. Uh, dan leid ik daar maar uit af... dat dat niet het hoogste op hun, uh, op hun radar nee, staat. Nee, maar ik kan me voorstellen dat het leuk is om te weten... wat voor antwoord ze daarop hebben. Uh, dat ze bijvoorbeeld zeggen... nou ja, dat speelt ook wel mee, maar onze eerste taak is toch... dan heb je het explicieter en, ja, en helderder, toch? dat dan, toch? Maar het is natuurlijk... Uh, ze zeggen er rust wel achteraan... dat een goede financiële sector ook goed is voor de economie... en een ja, goed draaiende ja, goed, de economie... Ja, ja. Uh, uh, is ja. goed voor iedereen. Ja. Uh, het enige punt is dat... Uh, al die dingen, en daarom kijk ik ook... ook vanuit een politieke economieblik... al die dingen mm -hmm. zijn beter voor sommige mensen... dan zijn ja. ze nog beter dan voor andere ja, mensen. Ja, uh, en dat nou, is wel een interessante vraag. Nu ben jij je onderzoek begonnen... dus in het begin van die crisis wat je, wat je net zei. En dat gaat over die internationale onderhandelingen. Maar die waren toen toch helemaal nog niet op gang uh, gekomen? Uh, jawel, zowel voor de banken... Uh, is al uh, eind jaren tachtig... het eerste Baselse kapitaal akkoord heet dat. Dat is voor het eerst... Dat, Basel de, 1? Ja, klopt. Ja, dat is, uh, dat is uh, voor het eerst kwamen toen de, de G10-landen, dat zijn de grote industriële landen, bij elkaar ja. en hebben uh, internationaal afgesproken hoe ze hun bankentoezicht regelen. Uh, dus ik heb gekeken naar die onderhandelingen, naar de onderhandelingen van Basel 2. Dat was uh, eindigde 2004. Um, en nou ja, sinds de crisis zijn we al toe aan Basel III. En daar heb ik uh, heel voorlopig naar gekeken. Niet op heb basis je wel meegenomen in je onderzoek nog een deeltje? Een beetje ja, maar niet op basis van interviews, maar meer op basis van wat ik uit de krant kon halen. Uh, want dat was, uh, ja, die onderhandelingen vonden echt plaats in de allerlaatste fase van mijn, uh, van mijn onderzoek. Eigenlijk is het dan, is het dan zo dat uh, het onderzoek wat je gedaan hebt. Een les zou moeten zijn van zo niet meer, want het is ongelooflijk fout gegaan. Want jouw onderzoek beperkt zich dus, of beperkt zich, het zal buitengewoon uitgebreid zijn, maar houdt eigenlijk bijna op op het moment dat de crisis echt uitbreekt. Dus het gaat om het toezicht daarvoor. Ja, en, maar ik heb uh, dus gekeken van nou, als, we, als ik nu even de, kijk wat het, het afgelopen jaar gebeurt, is, maakt dat uh, verschil, is het allemaal anders gegaan en, mm -hmm. Mijn conclusie is daar dat dat niet zo is. Dat het uh, ook de onderhandelingen over Basel III uh, min of meer hetzelfde gegaan zijn als uh, Basel II. Wat is, het, wat is jou het meest opgevallen over die onderhandelingen? Nou ja, wat ik van tevoren dacht was dat de banken uh, heel veel invloed hadden en dat de overheid alleen maar luisterde en dan gewoon deed wat de banken zeiden. Zoveel mogelijk regels op afstand houden. Ja, dat was van tevoren mijn vermoeden. En gaandeweg de serie interviews werd het toch wel duidelijk... dat de overheden, of een select gezelschap overheden... want het zijn natuurlijk alleen de, de grote landen die er echt toe doen... nog best wel heel veel invloed hebben op hoe die regelgeving plaatsvindt. En ook allerlei dingen doen waar de banken... of in ieder geval allerlei dingen voorstellen waar de banken niet blij mee zijn. Nou, dan gaan die twee met elkaar in de klins. En dan kom je ergens halverwege tussen... Uh, ja, heel kort door de bocht gezegd... banken willen helemaal niets, overheden willen... een, een prachtig, uh, alleomvattend pakket... en dan kom je ergens halverwege uit. En zijn er ook in die onderhandelingen tussen banken en overheden... tussen de ov onderlinge overheden... Uh, discrepanties? Dat ja. de ene, het ene land veel verder wil gaan... dan het andere land? Ja, zeker. Uh, er zijn een aantal landen... die uh, van oudsher... Uh, heel strikt willen zijn. Zwitserland is een heel goed voorbeeld. Die willen altijd heel strikte regulering uh, En het is vooral heel vaak uh, dat er allerlei strijd is... over bepaalde gekke dingen die in een bankersysteem zitten. Uh, Duitsland heeft een heel specifieke manier van hypotheekfinanciering... en dan willen ze zeker weten dat dat ook kan onder dat internationale akkoord. Ja. Dus dan gaan die Duitsers gaan daarvoor vechten. En dan de Amerikanen die hebben heel veel creditcard-schulden in, in de banken zitten. Dus die willen dan daar weer een... Clausule voor En zo eindig je met, uh, met een akkoord wat 250 pagina's hm. uh, ja. lang was. Maar als je dit zo schetst, hè, dat, wat, wat Tessel vraagt... Dat, al die, dat veel landen dus andere belangen hebben, andere problemen... andere prioriteiten, wat je net schetst. Dat is toch een uitgelezen kans voor die banken... om die landen tegen elkaar uit te spelen... en er nog een slappere regelgeving uit te peuren? Nou, ik denk dat het niveau van... Uh, of de banken die het meest betrokken zijn bij de onderhandelingen... die hebben... Vooral een belang dat de regelgeving overal hetzelfde is. Hm. Want die willen gewoon uh, internationaal handelen. Dit, uh, dit is ING, Deutsche Bank. Dat zijn echte banken die over de hele wereld zitten. En die willen dat ze niet in elk land weer aparte regeltjes moeten uh, krijgen. En het tweede wat ze in de onderhandelingen... Dus liever een iets verdergaande regel die globaal ingevoerd wordt over de hele wereld... dan uh, een iets gunstige regeling, maar elk land weer, weer anders. In zekere zin, behalve dat, dus, het tweede belangrijke punt wat ze hadden was dat, uh, om te zorgen dat ze hun eigen uh, risicomanagementsystemen uh, mogen gebruiken om uit te rekenen hoeveel kapitaal ja. ze. Wat, uh, heb, uh, ben je erachter gekomen wat de rol is van de, van de nationale banken? Dus de Nederlandse bank of bijvoorbeeld de, de, de Europese bank, maar de. De Centrale de, Bank. De, de Centrale Bank. Dat doorkomen. zijn natuurlijk degenen die de onderhandelingen doen. Ja. Um, en zeker Nederland uh, heeft in deze internationale fora een heel groot profiel... omdat wij een heel uh, grote financiële sector hebben. Dus Welink is ook heel lang voorzitter geweest... Mm -hmm. van het comité die deze onderhandelingen President doet. President Nederlandse Bank, ja. ja. Ben je ook dingen, praktijken tegengekomen... van overheidswegen dan waarschijnlijk met name... van afknijp-chantage-methodes... van als jullie niet hier en hiermee akkoord gaan... denk erom over een paar jaar zit dat en dat wetgeving eraan te komen... en die zullen wij eens eventjes flink de schroeven gaan aandraaien. Dus en... zeg er maar vlug ja tegen ons voorstel... Het is niet zo expliciet tegen mij gezegd, maar uiteindelijk weten overheden ook wel dat als de banken het echt te gek maken, ze hun vuist op tafel kunnen slaan en gewoon kunnen zeggen, als jullie dit nou niet doen, dan gaan wij pas echt vervelend worden. Het, het is dus helemaal niet zo, de, de mythe die in sommige kringen wel hoort, dat de wereld geregeerd wordt door, het, door de financiële elite, dat is gewoon, gewoon niet waar. Nee, dat hangt er vanaf of je die, die uh, centrale bankiers... en ministeries van Financiën meerekent in die financiële elite. Wat doe jij? Uh, eh, ja, precies. Nou ja, het, het is wel, het is een groep die, een heel coherente groep... Uh, waar de belangen ook heel erg nauw samenhangen. Ze, ze definiëren dat allemaal een beetje hetzelfde. Ja, er wordt een wereld geregeerd. De regels worden wel door die groep gemaakt. Ja. En uh, uh, daar dat leidt het wel toe dat het een bepaald type regulering is wat je krijgt, ja. waar, uh, waar misschien andere partijen... Uh, ik denk aan vakbonden of uh, in, uh, NGO's, noemen ze, uh, maatschappelijke organisaties... misschien die zouden liever, misschien liever andere regels willen... maar die hebben heel weinig toegang tot die onderhandeling. Ja. Maar het is niet een conctie. Dat, dat kun je niet echt zeggen. Het is niet een groot wereldcomplot waar sommige mensen ja, Het is zeker geen, uh, geen complot. En ik denk... Nee, wat ik eerder vertelde, dat ik aan het begin van die crisis zat... en dat bijvoorbeeld de Japanners ook dachten dat ze er wel uit zouden komen zonder ja. problemen... De wereld is veel te complex, hebben we net ook gehoord over Afghanistan. Ja, zeker. De wereld is veel te complex om echt zo'n complot te maken. Precies, de, ja. de centrale bankiers hebben echt niet bij elkaar gezeten en gedacht van nou we gaan Basel 2. En dan komt er een systeem waardoor de banken niet genoeg kapitaal hebben. En in 2009 klapt dan het hele stelsel Natuurlijk, in elkaar. Dat maar nu ze... laten we dat nog toch even naar nu trekken. Ook al is maar een deeltje van je onderzoek daarop gebaseerd dat Basel 3 de nieuwe regels die er nu zijn. De banken zijn toch behoorlijk aangepakt nu, dus ze moeten enorme buffers aan gaan leggen. De... Wel, maar je hoort ook van andere kanten weer dat er toch weer te slap. zijn nou, weer te Precies, dat, dat, dat is de vraag. Wat is, wat is jouw idee over wat er, wat er nou nu ja, voor het, regels op die bank voor die banken het geldt? Het viel mij op dat uh, de de filosofie van Basel 3 is hetzelfde als wat in Basel 2 zit, en dat is dat die banken met hun eigen modellen uh, het beste de risico's kunnen inschatten en. Uh, daar heb ik zelf mijn twijfels bij. Er zit in, in is het niet zo dat Basel III veel strenger is geworden? Het is wel strenger, maar de, de filosofie is nog steeds... met die risicomodellen kun je alle risico's uitrekenen. Mm -hmm. En dan, mm -hmm. uh, kun je, dan moeten ze wel veel meer kapitaal aanhouden nu... Dan, uh, dan onder Basel II. Mm -hmm. uh, maar volgens mij is in de crisis juist ook gebleken... dat als het echt misgaat, dat die modellen gewoon uh, niet meer kloppen. Dat nee, die precies. niet meer werken. Ja. Zoals, uh, als, uh, als de oorlog eenmaal uitbreekt, er zijn, heel, zijn alle plannen die kunnen ja, in, in, ja, in ja. de prullenbak. Is er is iets anders nog. Het is een hele belangrijke discussie. Of je, vraag of je banken, ja, heel kort, of je bank moet opsplitsen in zakenbanken die gewoon voor eigen rekening risicovol kunnen handelen. Of gewoon de spaarbanken, waar u en ik uh, bij ja. ons, ons geld hebben. En die geen risico mogen lopen. Heb jij zelf een antwoord geformuleerd op die, op die vraag? Nou ja, ik, uh, uh, niet in mijn proefschrift, maar in andere stukken heb ik wel uh, als beleidsaanbeveling zeker gedaan dat we dat moeten proberen dat te scheiden. Dus hmm. burgers in beschermde banken die veel minder mogen doen... en dan andere banken die ook geen staatssteun dan krijgen als het misgaat. Dan, dat is natuurlijk het andere ja. verhaal. Je geeft die banken dan de vrijheid en dan, als het misgaat gaat het mis. Maar dan is het in ieder geval niet ons spaargeld wat in één keer ook weg is. Ja. Uh, dat is de moeite waard om te proberen. Maar voorlopig moeten we ook in de gaten houden... dat de financiële sector dusdanig groot is... dat als het daar mis is, dat uiteindelijk het, het altijd... De, de normale economie, de reële economie, meetrekt. Ja. ja, zo blijft het. Goed, Jasper Blom, je hoopt te promoveren in november. Hartelijk bedankt. Probeer dan op een onderzoek naar de internationale onderhandelingen... over de regulering van de financiële markten. Geen overbodige luxe, mogen we wel concluderen. Zeker Hartelijk bedankt niet. en veel succes. Dank je wel. Ja. De villa maakt even plaats voor nieuws en weer en verkeer... en waarschijnlijk wat commerciële boodschappen... Dan zijn we bij u terug met ons buitenlandpanel... waarin we nog wat verder gaan over geld en financiën. Namelijk het bijna failliete uh, Amerika. Ja, ze kunnen maar geen rekeningen daar, meer betalen. Dus als, het, als het even tegenzit niet. En salarissen. Daar gaan we het over hebben en natuurlijk ook over Noorwegen. Tot zometeen. Deze zomer, elke vrijdag van 12 tot half 2, zomernachten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 Ga nu naar verclimatefund.nl en maak je vlucht auto of bedrijf klimaatneutraal. Dit is Radio 1.